8 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat strafrechtelijk onderzoek doen... naar vier euthanasiezaken. In twee gevallen twijfelde de toetsingscommissie... of er sprake was van uitzichtloos lijden. In de andere twee gevallen is volgens de commissie... bovendien niet voldoende aangetoond... dat de patiënt wel overwogen voor euthanasie had gekozen. Als de onderzoeken zijn afgerond... zal het OM per zaak beslissen over vervolging wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen met de vijf minuten registratie, meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op vijf minuten nauwkeurig moeten bijhouden welk werk ze doen. Verpleegkundigen hebben al vaker actie gevoerd. Ze vinden dat ze er te veel tijd aan kwijt zijn. Waarschijnlijk komen de betrokken partijen deze maand nog tot een akkoord over de administratie. De Amerikaanse president Trump is bereid om het plan voor een heffing op de import van staal en aluminium toch af te zwakken. Voor staal uit Mexico, Canada en andere landen komt er mogelijk een lager tarief of uitstel van de invoering van de heffing. Door de maatregel wordt het voor Amerikaanse fabrieken duurder om staal uit het buitenland te halen. Het Witte Huis zegt nu dat per land wordt bekeken of er uitzonderingen mogelijk zijn. Een Nederlandse reclamemaker heeft een vredesprijs van de Verenigde Naties gekregen. Mark Woerden kreeg die voor zijn initiatief om vriendschap te bevorderen tussen mensen met verschillende geloven. Hij liet 22 religieuze leiders, onder wie Paus Franciscus en de Dalai Lama, een videoboodschap inspreken. Volgens de jury hebben Woerden en zijn team een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van sociale spanningen. Het weer, het is nu een graad of twee... en vanuit het westen trekken regenbuien over het land. In het oosten is er eerst nog ruimte voor de zon... maar ook daar trekken de buien in de loop van de middag over. Het wordt een graad of acht. Dit was het nos Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Sending. Zaterdag 3 maart, Cor draaien. Ja, we luisteren naar het nummer Once Upon a Time in the West van Frank Peterson the Project in het London Symphony Orchestra. Nou, welkom inderdaad bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, naast mij zit Pieter Jaustra. Pieter Jaustra is niet helemaal lekker. Hij he, heeft een griepje te pakken. Dus, ja. Uh, sinds vanmorgen vroeg. Maar hij heeft het niet aan zijn stem. Want zijn warme stem is nog steeds aanwezig. <laughs> maar daarom, ik zal even de aankondiging uh, doen. De techniek wordt vandaag gedaan door Jacques-Joseph Duinmeijer. En de redactie is gedaan door Gert van Kuik. De eindredactie ook door Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag geserveerd door Gerry Rutte. Hij is erg lekker, Gerry. En de presentatie wordt gedaan door Pieter Joustra. En Pieter kondigde mij al aan, net Corbreijer. En wat gaan we vandaag doen? We gaan eerst even een gesprek houden met Gerard Scholten. Die is inmiddels al aan tafel geschoven. En die heeft wat interessante dingen te uh, vertellen. Uh, dat is een dubbele sessie deze keer, want er is heel veel te doen. We gaan het ook nog even over de herten hebben straks, want dat mochten we vragen. En na Gerard Scholte komt Monique Christiaans en die gaat iets vertellen nee, over... Eerst, de... eerst, uh, is een tussendoortje, krijgen we Sven Rotterwil mansveld en Linde. Die gaan even praten over de Johannespassion die in Agatha -Kerk op 12 maart wordt opgevoerd. Uh, ja, daar is wat tussen gevoegd ja. Ja. Ja, en ja. daarna gaan we praten met Monique Christiaans over de Zenzo yoga boven de HEMA. Ja, want dat heeft een tijdje heeft leeg staan. Ik ken het nog als de bierbar van vroeger. Wat is het? De bierwinkel. <laughs> en uh, dat is het al lang niet meer. En uh, Gerrit. Dan ja, ja, zitten we in het tweede uur. Ja. Tijd om even vertellen, gaan we met Gert Tonen praten over onze andere duurzaam afvalbeheerplan. Denk maar eens aan die kleine plastic flesjes. Wel geld, geen statiegeld. De voortgang LOTA, openbare ruimte deel B. En het omgevingsplan Strand. En daarna komt Rijksschipper van de Galerie Kunstbroeders. En die gaat iets vertellen over de uh, nieuwe expositie in het Zandvorst Museum over China. Ja, en het strandseizoen is weer begonnen. Je zou het niet denken met deze weer. Maar uh, de, de, een van de directieleden van Plazant. En namens de strandpaviljoenhouders, uh, John Cornelissen, komt dan langs om te praten over de toekomst dit jaar. Ja, ik zou denken: het straatseizoen is begonnen, Pieter. Ja, nou, nee, het is weer voorbij. Oh, Oké. Okay. Maar we zitten hier tegenover een watersnip. Ja, ja, <laughs> ja die staat dus tussen het. ons in. Hè? Ja, ja. Die staat tussen ons in. Een klein, nou ja, groot als een spreeuw zou ik zeggen. Iets groter. Kraai. Um, een hele lange snavel. Ja, snavel van 5 tot 7 centimeter. Dat bedoel ik. Een vrouwtje... Nou ja, dat denk jij. Hij rommelde niet. <laughs> nee, hij rommelde niet, nee. En eh, om even voor de luisteraars duidelijk te maken. Het is een watersnip. Het is geen poelsnip. Het is geen houtsnip. Het is geen wit gatje. Het is geen ijsvogeltje. Het is echt een watersnip. Ja, ja, ja. ja ik ja, had ah. dat nooit geweten als je dat niet gezegd had. Nee, hè? Nee. nee, nee maar, maar, maar je weet wel dat het een vrouwtje is. <laughs> ja, ja, dat, ja, hij rommelde niet. Dat heb je ook volgens. Nee, maar... Uh, Vertel. En wat het bijzonder is, daarom heb ik deze ook... Met Meegenomen. Het is een opgezette watersnip, die heb ik op het moment in de vitrine staan uh, in het bezoekerscentrum De Oranje Kom. En ik denk, deze neem ik mee, want wat viel me de laatste week op, dat er tientallen van deze watersnippen, normaal gesproken zie je ze bijna nooit, tientallen van die watersnippen zijn enorm, die, die zijn gewoon een beetje in de war. die zijn aan het zoeken naar open water. Nou ja, dat kunnen we allemaal wel voorstellen. Een heleboel, uh, ja, uh, uh, meren, kanalen, slootjes zijn, uh, ja, zijn dichtgevroren. En gelukkig bij ons in Amsterdamse Waterleidingduin hebben we stromend water... De oranje kom waar uiteindelijk uh, het water allemaal verzameld wordt, ligt altijd open. Want dat wordt er weer uitgepompt en erin gepompt. Een aantal uh, toevoerslootjes en een aantal geulen liggen gewoon nog open. En dat weten die kleine vogeltjes toch, uh, die gaan de hele kust afzoeken uh, en speuren naar open water. En daarom is er gewoon een hele invasie van deze kleine ja, watersnip. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat, maar waar komen die vandaan dan? Ja, van andere. Ze komen onder andere van het Waddengebied af. En dan ja? zoeken ze gewoon de hele kust af naar. Uh, want daar ligt ook, een, ja, ligt ook voor een deel dicht. En dan zoeken ze gewoon op naar. Ja, ze zijn op zoek naar open water. Maar dit is dus niet typisch een zoetwater- of een zoutwatervogeltje? Nee, zoetwater. Hij zit, uh, of, of brakwater. Daar zit hij vooral uh, te zoeken naar slakjes, schelpen. Uh, uh, ja, even kijken. Waterplanten. Dat is zijn uh, voedsel. Je ziet het ook wel zo een lange snavel. En soms, uh, ja, ik heb wel eens van die video's gezien. En dan zit hij echt de uh, poeren uh, tientallen, honderden keren per, per, per uur. En elke keer, ja, als hij beet hebt, dan uh, slurpt hij zo'n uh, wurmpje op of een uh, slakje. Want ik vroeger ook he, met zo'n uh, schip, een beetje poer in de grond, dan komen er wormen omhoog. En, uh, ja, precies. Nou, koos dat aard aard je, ja, dat is goed <laughs> dat je dat zegt. Dat doet deze ook. Hij is een, net als die meeuwen het ook doen, dat trappelen doet hij steeds. Dus hij loopt trappelend, zeg maar. En dan uh, nou, en dan alles wat naar boven komt, weet je wel, wat net, net aan de oppervlakte zit. Maar.. Dat kan alleen maar natuurlijk waar de grond ook niet bevroren is. Dus als ik hier Ja, rol trappelen. Je... <laughs> ja, denk. Dan... <laughs> dus, uh... Stel nou dat uh, de komende twee drie weken uh, vries alles helemaal dicht. Gaan al die vogels dood? Ja, maar er gaan er ook heel veel dood. We, we, we, ik weet zeker... Kijk, het heeft enorme goede schutkleuren. Want we hebben het nu nog over die lange snavel gehad. Maar uh, voor de rest... Nou, je zou er tussen de dorre bladeren... Dat, dat, dat bruine, zwarte kleur... Met een beetje grijs erin... Tussen de, tussen de bladeren zou je hem niet zien. De houtsnip, een grote broertje van hem... Die, die, nou, ik weet niet of iedereen, sommige mensen dat wel eens meegemaakt hebben. Die blijft ook heel lang zitten... En je ziet hem echt niet. Op het allerlaatste moment vliegt hij uh, weg. Wat, wat versanten ook wel hebben. Nou, je schrik je rot. Weet je wel. Want hij opeens fladdert er iets uh, snel weg. En deze, die, die, die watersnip. heb een beetje in hetzelfde. Hij blijft ook lang zitten. Maar als hij dan eenmaal gaat. Dan vliegt hij zichtzachen Vliegt hij echt een uh, heel stuk, uh, stuk weg. zagen, uh, Want dan weet hij dat hij uh, iets geraakt wordt. Als er op hem geschoten ja, wordt. Ja, dat heb je. Precies, <laughs> <laughs> hij dat er wel in. Ja, ja. Dus, hey, uh, je bent zo enthousiast. heb jij niet verschrikkelijk koud gehad de afgelopen weken? Oeh, ja. Nou, ja als als jij ja. loopt de hele dag daar buiten in die duinen. Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben, ook een, we hebben de, de 4 drive bij ons, he. dus uh, we hebben wel de auto's bij ons. En uh, de maar de de als ik anders... Verwarming lekker hoog. Dus... Zei <laughs> Verwarming lekker hoog. Ja. Maar als we eruit moesten, kijk we hebben altijd een gewatteerde broek aan natuurlijk, een Drie driedubbele laag aan en een uh, goede winterkleding. Muts op mijn hoofd dat heb ik bijna nooit. Maar dan, dan moet het toch even. En, uh, maar als we bij de C-reep moeten zijn. Uh, de, de regenmeters opnemen. Dat is, nou ja, zou je zeggen. hoe kun je nou regenmeters opnemen? Het is al dagen. het is al dagen droog geweest. En die zijn bevroren. En zijn bevroren. Dus we hebben altijd een brander bij ons. Want we moeten het wel doorgeven. naar K en, en I. Uh, hoeveel millimeter de gevallen is. Is het nou bijvoorbeeld regen. of is het het sneeuwdek geven door. of hagel. Zo weten ze ook. hoeveel door het hele jaar daarin hoeveel millimeter water in Nederland uh, gevallen is. Hè. Dus, dat dus als ik op internet kijk en ik wil weten hoeveel millimeter er heeft geregend in Zandvoort. Ja. Dan komt het eigenlijk voor jou af. Ja, dat, kl ja, dat <laughs> klopt. En met een brandertje. En dan moet hij het wel doen. Want dan zit je weer in dat koude. <laughs> koude doppie van ijzer. Weet je wel. Dan moet je hem goed stellen. En dan. Uh, ja, ja dan vliegt hij meestal wel aan. En dan ga je dat sneeuw uh, smelten. Maar het was koud. Ja, verschrikkelijk koud. Nou, ja, zeker. En wij. Wat, wat ik altijd heel erg heb van... Uh je moet voorbereid zijn. We hebben jaren geleden, toen we die hoge hekken nog niet hadden... kwamen er veel meer uh, damherten op, uh, op de slaan. Daar hebben we soms wel eens uren in de winter staan... Uh, uh, ja, blauwbekken, zeg maar, om die herten weer terug te drijven. Nou, hadden wij het koud, maar ik weet wel... de politieagenten hier het Zandvoort... Die, die toch veel dunnere broekjes hebben en zo... die er niet helemaal op gekleed waren... Nou, die, die, die, die benen verroren er bijna af van, dus van die agenten, weet je. Dus, uh, dus je moet er altijd goed op voorbereid zijn... als je een klus opeens... van een paar uur achter elkaar buiten hebt, dat, eh, dat je er ook tegen bestand bent. Heb je nou nog veel wandelaars in deze koude periode in het Duinen? Nou, afgelopen weekenden, met het mooie weer, hey, weet je, met dat zonnetje erbij, het is echt wintersportweer bijna, nee, dan, dan je, ja, heel veel afgelopen weekenden. Alleen deze week, ondanks de, het ja, het was toch krokusvakantie, of voorjaarsvakantie, zo ze dat noemen, Daar viel... Alles bij het ingangen ging nog wel. Maar zo gauw je één of anderhalve kilometer de duin in was... dan zag je weinig mensen. Hoor, dat, uh, ja, Het was gewoon te koud met die wind. Hè. Dan, uh, gevoelstemperatuur, min 15. Hè. Zelfs gisteren, of eergisteren heb ik mijn excursie... ze vijvelen met de boswachter. Ja, ik denk, er werden allemaal afzeggingen kwamen. Ik denk, nou, deze kou, dat is ook een beetje vijvel. Ik, ik zeg hem niet af. Mensen moeten hem zelf maar afbellen als ze niet willen komen. Als ze het niet aandurven met de kinderen... Neem het busje mee. Als, als, afhankelijk van wat er nog aankomt, toen kwamen er uiteindelijk toch uh, acht van die stoere kinderen nog opdagen. dat nou, past precies in het busje. Dus toen hebben we een lekkere rondrit gemaakt door de duinen. Niet gelopen, gewoon lekker in ja, het busje. Precies. Verwarming ja. aan. Verwarming aan, maar wel af en toe eruit, hè. Oh. Ja, we gingen wel, uh, gingen we, we, gingen kijken daar, we kwamen de vossen tegen. Dat vinden ze heel interessant natuurlijk. Eén groepje die moest dus hoeveelheid te tellen die we tegenkwamen. En, uh, dus, nou, het was evengoed wel een succes. Ze waren een beetje druk in die bus, want <laughs> het is net zo'n vakantiereisje dan. Maar uh, nou ja, ik heb het overleefd. <laughs> hey, en de vriend, koud. Jij hebt het koud gehad, maar de dieren hebben het ook koud gehad. Ja, zeker. Ja. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou ja, wat ik net al vertelde over die watervogels... Uh, zo heb, hoorde ik ook een uh, bezoeker, die had uh, dus een, uh, een, do een dode ijsvogel gevonden. En uh, bijvoorbeeld die... Uh ja, als er dan maar een laagje uh, uh, ijs op het water ligt. Die ijsvogel die gaat als rotvaart altijd over het water. Hè, dat zie je soms wel eens. Zo'n een blauwe schicht. En dan ja, ziet hij daaronder uh, een, een vorentje. Dat duikt in de beneden, Ja, ligt er dan een vliesje uh, ijs op. Ja, dan breekt hij zijn nek. Dus dat, dat heb je de gevolgen van uh, de ijsvogels. Als zo gauw het uh, uh, vorst wordt... ...neemt het aantal heel snel af. Maar wat, wat zijn nou de typische vogels... ...die we dan in de winter uh, heel veel zien... ...en in de zomer helemaal niet? Uh, de, de, nou... Uh, zo te, zal maar zeggen. Ja. Nou, uh. nou, dat hebben we sowieso de wintergasten, hè? Dat ja? zijn de krooneenden... ...de wilde zwanen... ...de zaagbekken... ...en de brilduikers. Dan moet ik er even vier op. Dat zijn de vier... Uh, ja... De meest kenmerkend ook wel. Daar hebben we ook de excursie over. Uh, op zoek naar de wintergasten in het verboden gebied. Hebben we dan gehad. In januari en februari. En, uh, maar die, uh, die. Ja, die hebben het niet zo slecht. He, want die zijn het gewend. Die gaan langs. Die komen uit het koude noorden. En die gaan langs de kust. Uh, zoeken ze gewoon naar open water. Nou, en, en die, al jarenlang komt er bijvoorbeeld een, een familie Wilde Zwaan. Dit jaar ook weer twee volwassenen en uh, acht uh, jongen daarbij dat zie je nog want die, en die hebben jou nou, het scheelt weinig, denk ik. Want ik heb zelf wat achtervolg, zeg. Uh, Niet alleen niet om, om foto's te maken ook. En, uh, maar ook voor de excursieweken. Ik moet toch weten waar ze zitten dan. Want dan kun je de wilde zanen laten zien. Dus die, die uh, dat zijn echt de wintergasten van, qua vogels. We hebben ook nog steeds die uh, uh, kramsvogels en koperwieken. Kramsvogels, dat is een beetje ja, een beetje rode bruine flanken. En grijze, uh, grijs licht. Dus die zie je altijd in groepen vliegen. Die zijn altijd op zoek naar die uh, bessen in de duinen nog. Duindoornbessen of bessen van de meidoorns. Dus dat zijn dan de vogels. Maar de dieren... Kijk, de vleermuizen zijn allemaal weggekropen. Die zitten in die veertig uh, vleermuisbunkers die wij hebben. Dus die. Uh, die winterslaap. Ja, winterslaap. Die uh, zitten wel veilig. De die hebben ook. Die hebben niet echt een winterslaap. Die komen af en toe uh, uit die nesten. Die boven in de bomen zie je soms zo'n rond. Uh, ja, allemaal blaadjes in, in, in, in een balvorm. Daar zitten die uh, eekhoorns vaak in. Die komen naar beneden. Die weten precies waar ze hun uh, dennenappeltjes uh, hebben begraven en zo allemaal. Dus die zoeken hun voorraad. Hup, en dan gaan ze weer terug uh, naar hun nest. Uh, en dan heb je de grotere dieren. Nou, de vossen. Die die komen uh, die, die, die zie je wel enorm struinen. En die, die uh, hebben het moeilijker. Want het is moeilijker om muizen nou te vangen bijvoorbeeld. Dus die zie je ook uh, veel meer nu. De, de echte de roofvogels trouwens zie je ook heel veel. Want die hebben het ook zwaar. Die lijken nu wel zelfs sneller en feller. Want ja. Als ze zelf een muisje of, of, of een andere vogel zien uh, zitten. Bijvoorbeeld de Havik zagen we van de week. Die pakte een uh, watermeerkoet uh, uit het water. Ja, dat is ook heel bijzonder natuurlijk. Maar hij heeft honger. Dus hij wil wel. En die meerkoeten zijn wat traag. En, die, en, die, en hij gaat, ja, gaat om te overleven. Dus dat, uh, dat zijn dan de roofvogels. Nou ja, dan hebben we de grootste, het grootste dier in de Duin: dat is de Damhert. Ja. ja, eerst, eerst even dat dan het. Grote rellen, Oostvaardersplassen ja. en dergelijke uh, bijvoeren, niet bijvoeren, massale sterfte hoe verhoudt zich dat tot uh, de waardleiding daarna? Ja, bij ons gelukkig uh, valt dat uh, heel erg mee. He. En geen, Pijag... geen bijvoeren? Nee, sowieso niet bijvoeren. Dat, dat, dat, dat mag ook nog niet uh, bij ons. mag eigenlijk nooit bij ons, anders zouden we het ook wel zelf doen. Uh, we zijn nog steeds aan het beheren. Het is het tweede jaar, dat is bijna afgelopen nu. Dat, uh, dat, in maart is dat afgelopen. En... Uh, Afgelopen weken ging dat moeilijk, dat beheren. Want dan, ja, als je dan gaat schieten, zeg maar, dan uh, met een harde grond. dan kan zo'n kogel ook afketsen uh, op de grond. En dat is, en dat is gevaarlijk zelfs voor het publiek. Dus dan hebben we het rustig aangedaan. Maar we, hebben, we zitten weer op het aantal uh, van uh, wat we graag willen per jaar. Uh, dat is 1500 dam het uh, uh, ja, beheren, afschieten. Vrouwtjes voornamelijk? Vrouwtjes met, uh, met uh, kalfjes, ja, okay. ja. Ja, en die. Uh, uh, nou, dat aantal hebben we bijna weer bereikt. Vorig jaar ook. Voordat we begonnen zaten we op een aantal geteld. Hè. Je weet nooit precies wat er precies zit. Maar geteld hadden we de 4000. En uh, een jaar later met de telling hadden we 3250. Dus, en nou in half maart gaan we weer tellen. Zijn we heel benieuwd wat het aantal nu is. Kijk, als je afgelopen weken door de duinen liep, dan denk je, jeetje het lijkt wel meer bij te komen dan dat er afgaat. Omdat het is open, het is kaal, uh, ze zitten in groepen. Het is koud. Ze zijn aan het zoeken. Dus dan denk je, jeetje, mine, wat, wat, wat zijn er een hoop hetten? Dus wij zijn echt heel benieuwd hoeveel, uh, hoeveel hetten er zijn. Wat, wat de mannen van beheer zeggen dan, hè, die, die, die, die met het afschieten bezig zijn. Ze zien er gewoon nou, veel beter is overdreven, maar ze zien er beter uit. Ze zijn niet zo vermagerd als uh, een jaar geleden. Nou, dat heeft misschien te maken met dat uh, aantal dat er duizend minder zijn. Maar voordat je verder gaat... Uh... Dus het voorjaar komt eraan. Ja. Nou, je weet natuurlijk, weet natuurlijk al wat ik wil vragen. Ja. En zoveel uh, vrouwelijke herten die zijn dan uh, ja, zwanger. Hè? Ja. Hoeveel komen er dan bij? Ja, nou ja. Uh, kijk, de telling was. He, we hadden er 3250 geteld vorig jaar. En toen zijn we eruit gegaan van. De, de, we tellen ook, dus. Hebben we de, de mannen tellen we, de hinde tellen we en de kalveren tellen. Dus we weten. Qua telling hoeveel hinden ze zijn. Dus dan zijn we eruit gegaan tussen de 750 en de 1250 kalveren. Komen er weer, kwamen er weer bij. Dus, dus dat moet je er weer bij tellen. Ook, maar dan moet je de ziektes er weer aftellen, he, aftrekken. Je hebt, je hebt keelwormen, longwormen, eh, gewoon zwakke dieren. Eh, jonge hinders die eigenlijk te jong gedekt zijn. Die kunnen geen goed kalfje uh, ter wereld brengen. En die, ja, die, en, die, en die sterven ook. Dus dat is sowieso 5 tot 10 procent. Afhankelijk van het uh, aantal. Dus alles uh, bij elkaar gingen we vanuit dat er van die 3250 weer 1000 bijkwamen. Dan zit je op 2, maar min die 1500 dan weer. Plus min uh, uh, wat er aan ziektes uh, uh, overleden is. En nu aan de, aan de kou. Tot nu toe hebben we heel weinig uh, dode herten. Uh, doordat ze te magen waren of, of door de kou. Te weinig uh, voedsel. Uh, die hebben we bijna nog niet gevonden. Vergeleken ja. met vorig jaar. Toen vonden we er tientallen. Je hebt kans dat dat uh, er pas na, hierna komt. Hè. Kijk nu. Het is twee weken nu aan de gang. Dus je hebt best kans aankomende weken dat we er een tiental vinden, inderdaad. Maar vergeleken met uh, vorig jaar of het jaar daarvoor is dat uh, ja, veel minder. Je kunt er dus vanuit gaan dat ieder vrouwelijk hert. Een jong werpt in de lente. Ja. Ze, ze worden allemaal gedekt. Ze worden allemaal gedekt in de herfst. En dan uh, in juni komen de kalveren. Hè. De meest gunstige tijd komen we gelukkig de kalveren. Want dan staat alles volop in, uh, nou, in bloei niet. Want die, we hebben geen bloemetjes meer door die damwetten. Maar wel. Er zijn volop knoppen, bladeren, grassen, kruiden. Waar ze zich uh, te goed aan doen. Dus... Degenen die goed ter wereld komen, die kalveren, die redden het ook wel hoor. Die, uh, die, ja, die hebben gewoon voldoende voedsel. Maar wat is nou jouw mening over de Oostvaardersplassen? Wat daar gebeurt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè? Dat is van staatsbosbeheer. Ja. Er zitten een heleboel knappe koppen, zeggen ze, <laughs> die, die, die daar verstand van hebben. Ecologen. en. Uh... Ja, jij bent de praktijkman. Ja, maar daar heb je ook allemaal booswachters hoor. En, en die worden... Dat is een ja, politieke vraag, Pieter. Ja, precies. Je wordt gestuurd. Je wordt gestuurd, <laughs> gestuurd zelf door, door, het, door het management. Het management wordt weer gestuurd door de politiek. Dus dat is zo moeilijk. En uh, weer uh, is weer heel anders als, als Amsterdam. En wij zijn afhankelijk van uh, de politiek van Amsterdam. Maar jouw principe en jouw ervaring is niet bijvoeren. De natuur doet het zelf. En moet je... Nou, zo kun je het ook weer niet zeggen. Dat, hun hebben een heel ander gebied. Kijk, wij hebben de damherten er niet zelf ingezet. Wij hebben die damherten. Ja, hoe, dat heb ik wel eens meer verteld. Hè. De, ze zijn uitgezet door uh, de, waar, de barones uh, van Banaar. Die heeft wel eens busjes gezien. Waar damherten uitgeladen werd, werden. Omdat ze zeker ergens te veel waren. Uh, waarschijnlijk zijn er damherten over het hek gezet bij ons. Van hertenkampjes uit, uit uh, de omgeving. He, als iemand een hertenkampje hebt en die krijgt maar damhetkalfjes. ja wat moeten ze ermee? Nou, over het hek zetten, dat is wel eens gezien. Uh, waarschijnlijk is het via een ecolint, noem ik het dan maar, via de duinen van Zuid-Holland naar de Amsterdamse waterleidingduinen gekomen. Dus dat zijn drie oorzaken die wij weten, uh, dat zijn mogelijke oorzaken van onze damhetten. En dat is enorm gegroeid. We gaan even naar de muziek. Ja. Is dat ideaal voor die Jan Ja, u, u, u, uiteindelijk wel hoor. is dat ideaal? De microfoon, doet het. de microfoon doet het niet. We doen het even opnieuw. Wiens microfoon doet het niet? Van Pieter. Nou, dat is mooi. Pieter, we gaan even wisselen van microfoon. Je krijgt mijne. En ik pak een andere. Nee, dan laat maar staan. Ja, ik zat even met een, een, een vraagje tijdens de muziek. Uh, de, het viaduct uh, wordt binnenkort uh, geopend uh, ja. over een spoor. Dat betekent dat die damherten nu kunnen lopen van uh, de naar uh, naar het noorden en omgekeerd... Uh, is dat ideaal of gebeurt het niet? Ja, nee, dat e dat is ideaal natuurlijk. Uh, dat, het, dat ze daaraan gedacht ja, hebben. Ik heb je nooit gedacht, mag er makkelijk overheen. <laughs> maar ik het Nee, waar hey, het dan het? Kijk, bij de zeeweg is die uh, hij al open natuurlijk. Voor het dan Ja, bij de zeeweg is hij uh, open. Straks gaat hij open over de, het sporen. Maar dan, waar het natuurlijk om gaat, en begrijp ik ook wel, bij de, de Zandpoort, daar gaat het om, hè? het ecoduct over de Zandvoortselaan. Daar staat nog steeds dat grote hek op, omdat, uh, daar kennen we duinen, die, die hebben geen hoge hekken. En wij, wij hebben rond het hele gebied hoge hekken, behalve bij de auto. Dus dan uh, uh, is het moeilijk. Uh, om onze herten, dat willen ze gewoon niet. Ze willen niet onze herten hebben, want dan komen ze allemaal op de wegen te lopen. En uh, ja, dus ze hebben. Nou, check je eerst. het heel van in de media. Onze herten. Maar er werd altijd gezegd: de herten zijn van niemand. Nee, dat is zo. En dus zij kunnen dat nooit zeggen dat het jullie hier te zijn. Nee, maar daar heeft je <gul> wel gelijk in hoor. Maar even, even, even, even, even, even, even voor de luisteraars. Zelf, ja, die is uh, uh, het is dus echt zo je kijkt naar onze techniek het gaat uh, het is dus echt zo dat de herten van de waterlijnduinen kunnen niet over dat vierduct naar het noorden het eco nee het eco het ecoduct, he, over de Fortselaan, ja. Daar staat nog steeds een hoge hek op en dat blijft voorlopig staan dus uh, ja ja dat uh, uh, hek dat hebben we zo afgesproken ook uh, het aantal bij ons zou teruggebracht moeten worden tot uh, 800. Waarom, waarom is dat ecoduct aangelegd? Nou, Als die dam heeft het niet overheen mogen. Maar het, ik weet nog wel dat ik begon hier bij de waterleiding daar, en zo'n 20 jaar geleden. Toen was er al sprake van om dat ecoduct aan te leggen. En, en toen is het begonnen, Allemaal, uh, iedereen moest er over eens zijn natuurlijk. Zo gaat dat uh, allerlei partijen uh, moesten erachter staan. En toen werd die gebouwd, maar elk jaar kwamen 25% van de damhert erbij. Dus toen hadden we nog helemaal geen damheidprobleem. Niemand spraak als je de eerste... Ja, maar dat was natuurlijk. Maar dat, dat aquaduct, dat is uh, wat ik een beetje twee jaar geleden aangelegd. Toen waren er wel damherten. En iedereen dacht, oh, dan zijn we blij. Dan gaan die, kunnen die naar een groter gebied toe. Kunnen zich verspreiden. Ja, ja. Maar nee dus. Uh, nog niet. Nee, nee, ze zitten gewoon nog. Het uh... zal het ooit gebeuren dat die open gaat voor ja, damherten. Ja, uh, het is nu twee jaar geleden. Twee jaar zijn we bezig met beheren. Over vijf jaar, en we zitten goed, we zitten op schema. Over vijf jaar hebben we 800 damherten. En dan zitten we weer gelijk met de Kennerbadduinen. En, gaan... en dan gaat die open. Dat is altijd al zo Ik geweest denk hoor. Dat die, dat die, als die hekken een beetje op niveau zijn, die duinen dat er dan een andere discussie ontstaat. Ja. Want dat is het hele probleem. Want moet je dan nou voorstellen dat als het inderdaad open gaat hè, over de Sintgotselaan, dan komen die herten via het fietspad, het oude viserspad, nee, daar lopen ze zo de weg op en dan zijn ze bijna alweer in het centrum. Ja, dat is het hele probleem. Ja, ja, nou, dat, dat, dat ja, dat willen ze ook gewoon niet natuurlijk. Uh, uh, ze, zo, uh, ze willen sowieso geen hoge hekken plaatsen daar om, uh, om de hele Kennebeduin heen. Het gaat uh, nou, het wat probleem je, aanpakken waar het ligt. Maar wat tijd. jij zei, het aquaduct over de zeeweg, dat is helemaal open, daar oh. kunnen die damhertz overheen rennen. Ja. Uh, dat doen ze overigens niet, want elke dag hebben we alweer een auto-ongeluk op de zeeweg met een damhert op je motorkap. Uh, ja, Weet je ja. wat het jammer is? Hè? Het is een ecoduct hoor, trouwens, ecoducten. Uh, het, het, Sorry, ecoduct, het, ja. En uh, het, het, het jammer is, kijk... De kennen we Duinen, mocht ook een tijd lang niet beheren. Want die gingen liften mee met, met eh, wat, Amsterdam. Die zijn ge ge geen beheersjacht, hè, weet je wel. Dus die kregen ook een groot aantal. Als hun, hun, zijn ook druk aan het beheren. Dus als hun dat weer teruggebracht hebben. Dan heb je veel, vroeger had je aanrijdingen met reeën En nu heb je vaak aanrijdingen met dammet op die zeeweg. Hè. Dagelijks. Eh, ja, ja, nou dagelijks. Ja, het is Maar nou, wel vaak hè. ja. Over de reeën gesproken trouwens. Hoe staat het daarmee? Die uh, zijn niet meer. Nou, in de, in de, gelukkig in de kennen we duinen wel, hè. En trouwens, bij de landgoederen doen ze het weer goed. Want daar heb je een nul optie. Dus daar wordt elk dam het wat buiten de duinen loopt, mag afgeschoten worden. Uh, bijvoorbeeld het kleine parkje bij Klooster Alferna. Daar, ja, ja. Nou, daar, lopen, daar loopt een heel... Dat noem je een sprong. Een sprong met reeën. Dus daar loopt een stuk of uh, tien reeën. Uh, ja, dat is een prachtig gezicht. Uh, dus... Als die damhertten-aantal populatie maar teruggebracht wordt. Want ja, dan komen die reeën wel weer terug. Dat geloof ik zeker. Uh, want damhetten, dat zijn reeën en snoepers. Hè? Dat heb ik misschien wel eens gezegd. En snoepers, die eten lekkere uh, knopjes, groene twijgjes, fijne grassen, fijne kruiden. Maar dat vinden damherten. Het damhert vreet veel meer. Maar dat vinden de damhert ook het lekkerste. Dat zijn voor de damhert de gebakjes, zeg maar. Dus dat vreten hun als eerste op. En dan is het winter, dan is dat op. Dus de ree hebt dan niks meer. Daarom zijn al die reeën bij ons uitgestorven. Weggeconcureerd, noem ik dat altijd, door de damherten. Uh, en, en de damherten schakelt over op basten van boom. Kijk maar eens, die kardinaalsmuts, hè? die zijn allemaal kaalgevreten bij ons. Zo gauw we nu bomen... Uh, versnipperd worden of, of waaien om. Nou, die heten die vreten is er lekker vol daarmee. Maar dat kunnen, kan een race uh, niet. Want die maag is daar niet tegen uh, bestand. Geert, ge ja, dan je, daar komt het uh, nou vandaan, hè? Het woord uh, uitdrukking oude stoepert. Ja, ja. <lacht> stoepert. Nou, hoef je niet naar mij te kijken. <lacht> <lacht> uh, we gaan, uh, we gaan uh, afsluiten, Geert. Uh, wat voor excursie heb je nog in de aanbieding? Ja, dat is eigenlijk niet zoveel meer wat er, waar nog plek is. <lacht> dat is. Uh, ik ik, ik even er staat bijvoorbeeld op, mag, mag je er eentje aanraden? Ja. ja. Donderdag 22 maart, fiets excursie de weg van het water. Oh, ja, dat is ja. Om half twee vertrek vanuit de oranje kom. Ja. Dat lijkt me prachtig. Ja, dat, dat je mag prachtig. fietsen. Je mag fietsen in de, de waterlijn duinen. Ja, nou durf ik wat te zeggen, nou. Het is dan volgens mij, het, het temperatuur is hoger dan nu. Nou, ja. weet, dat, dat kan ik al zeggen. Dat is, en, en ik heb en, begrepen, er zijn fietsen beschikbaar, maar je eigen fiets meenemen mag ja. ook. Ja, Oh, dat, je, je, er zijn veel mensen met e-bikes. Dus dat is veel lekkerder. Want we hebben nog die boswachters. Zit ook op zo'n e-bike. Met al die heuveltjes. Dus, uh, en we gaan het mooi vanaf de oranjekom. Gaan we dwars door het gebied heen. We gaan naar de infiltratiegebieden. En we gaan kijken dus hoe de water lopen. Nou ja, dat, dat heet het ook. De weg van het water. Hoe het binnenkomt. Waar het gezuiverd wordt. En via de afvoeknalen uiteindelijk weer terug naar de, naar de oranjekom. We komen langs het paradijs. Veld, ...waar Adem en Eva hebben gewoond. We komen langs het Huis van het Westen, die gaan we ook bezoeken. Dus nee, dit is een van de mooiste excursies die uh, je... Ja, hij, hij voelt me op, hij voelt me op. Maar je moet je wel aanmelden, hè? want ja. vol is vol. Ja, precies. En waar moet je, je aanmelden? Ja, dat staat hier ook ergens, hè. En, dat is, uh, en anders ga je naar internet. Ja, nou, het is waternet.nl ja. slash awd. Kijk, dus, uh, nog een keer. Waternet. Ja. .nl ja. en dan slash de schuine streep awd en dan zie je al die excursies in komen. En dan kan je je meteen aanmelden voor de fiets excursie in de Duinen. Ja. Lijkt me prachtig. Ja, dat is heel mooi. Ze zijn ook vaak uh, volgeboekt, maar ik, ik heb vanmorgen nog gezien, hier zijn nog een aantal plaatsen vrij. Dus dat is mooi. Donderdag 22 maart om half twee vertrek Oranje Kom. Ja. Precies, Peter, ja. Geweldig. Ik hoop je volgende maand weer te zien. Ben ik er? En dat je een, uh, weer ja. een mooie vogel of een damhert mee hebt. Ja, ja, ik denk dat de watersnip dan weer... Uh, ja, die heeft het weer goed, die, die is weer vertrokken. Maar dan heb ik wel weer wat nieuws. Een damhert. <laughs> ja, op tafel hier, <laughs> ja. Hey, dank voor je komst. Dank. Graag gedaan. volgende muziek, want we praten nu met uh, Sven, Sven rotterveld Mansveld als ja, ik het goed, goed. hebt. En uh, jullie gaan een uitvoering geven op 12 maart in de Agatha-Kerk hier in Zandvoort met de Johannes Passion. Ja, zo is het. En als ik dat dan even zie, want ik zie hier de affiches en de aankondigingen, dan is dat een uh, heel, heel indrukwekkend geheel. Vocaal ensemble, consequens en barok ensemble, Eik en Linde. Uh, en jullie doen het niet alleen in de Zandvoort, maar jullie gaan ook naar Meppel om op te treden, en naar Zaandam en naar Apeldoorn. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, het, Nederland is nog klein natuurlijk. Ja, maar. Het is niet zomaar even optreden in de Nee. nee. nee het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk, binnenkort is het uh, passietijd. We ja. gaan in heel Nederland. Uh, Nederland is het uh, land met de meeste passieuitvoeringen ter wereld, geloof ik. Um, wij komen nu voor de derde keer hier in uh, Zandvoort. Uh, twee jaar geleden hebben we zelfs de Matthäus Passion hier uitgevoerd in de Agatekerk. Vorig jaar voor het eerst met... De ensemble consequent de Johannes Passion. Voor de, de mensen die uh, het verschil niet zo en niet zoveel van muziek weten. Even toelichting. Matthäus is eigenlijk het grote, heel groot en beroemd werk uh, over het uh, lijden van uh, Jezus Christus. En de Johannes Passion is eigenlijk een wat ietsje korter werk, maar het duurt nog steeds uh, ruim twee uur. Uh, met hetzelfde verhaal, alleen volgens uh, de apostel uh, Johannes. Um, maar nu klinkt het alsof ik heel gelovig ben, maar dat is uh, eigenlijk helemaal niet zo. Dat word je wel als je deze muziek doet. Ja, precies, ik zeg altijd ik geloof niet uh, in onze lieve Heer, maar ik uh, geloof uh, in uh, Bach. Want Bach is een groot meester en die heeft zulke prachtige muziek geschreven. En dan, ja. Door het spelen van die muziek ben ik ook... Ga je geloven? Ja, bijna wel, ja. Nou, ja, je, je gaat alleen maar naar de kerk uh, voor muziek. Ja, ja, ja. ja. Ik, ken, ik ken heel veel kerken hier in Nederland. Want in de passiteit zijn we bijna elke, elke dag onderweg om ergens een concert te geven. Dus het is eigenlijk maar het topje van de, de ijsberg. Maar het bijzondere wat wij nu uh, doen is dat het eigenlijk... Um, Johannes' Passy wordt uitgevoerd met twaalf zangers. Meestal is er een groot koor met een, met een dirigent. Maar dit zijn alleen twaalf zangers. Ze zijn allemaal professioneel. Meestal de uitvoeringen zijn... Amateurkoren met een van 100 man of 50 man en dan komt er een dirigent en die studeren daar een jaar op en dan uh, krijg je een uitvoering maar uh, deze uitvoering dat zijn professionele mensen die repeteren twee of drie keer en dan komen wij erbij als, uh, als uh, instrumentaal ensemble en wij bestaan voor deze gelegenheid ook maar uit 10 of 15 mensen dus heel kamermuzikaal en dat is eigenlijk heel anders dan die Matthäus Passion, die groot en massaal is met twee koren en twee orkesten. Dit is heel intiem en um, kamermuzikaal. En um, vorig jaar hebben we op een zondag, hele mooie zondagmiddag in maart hier uh, gespeeld. En maar, um, nu komen we op maandagavond... Um, maar de mensen die er waren hebben enorm genoten. En we hadden ook een uh, prachtige recensie in de Zandvoortse courant. En, um, maar nu even de praktische zaken. 12 maart. 12 maart. In de Agatha Kerk. Half acht begint het. Half acht begint het. Waar kan je, je kaarten kopen? Bij uh, Kaashuis uh, Tromp. Op Peter de, Tromp. Peter Tromp, precies. Op de uh, lange Groot. krocht. Is Groot het? Groot Grote Groot, krocht, pardon. Het kaashuis. Uh, ja. Um, 22 euro is de toegang ja. En um, De kerk. kinderen 65 plus uh, Krijgen wat korting paar euro En aan de kerk is het 3 euro duurder Dus uh, koop vooral je kaarten in de voorverkoop En dat kan ook via internet www.eiklinde.nl www.eiklinde.nl ja, ja. En daar kunt u je meteen afrekenen En dan krijgt u elektronische tickets En de kerk gaat open om 7 uur Ja, zo is dat meestal. Ik verwacht weer een volle kerk. Ik hoop het, ja. En uh, ik wens je erg veel succes toe. Ja, en we hopen, volgend, ja, we hopen volgend jaar weer terug te komen. Als er bij het uh, een, een, de ligt, dan gaat dat zonder meer gebeuren. Goed zo. Nou, dank u wel. Dank u wel voor je komst. Ja. De vrouw, de dame van Zenso. En als ik over Zenzo praat, dan praat ik over yoga. Dat is iets voor jou, hoor. Ik krijg altijd een beetje goede lopen over oh. van als ik mijn hoofd... Nou, er zijn... Er zijn, dames en heren, luisteraars een heleboel type yoga's. Ik ga ze voorlezen. Je hebt harta-yoga. Je hebt yin-yoga. Je hebt yoga voor nek, schouder en rug. Je hebt hormoon-yoga. En je hebt yoga en... Pilates, Pilates, Pilates, Pilates. Pontius Pilates, we mix van yoga, diverse workshops en kinderyoga. Ja, klopt allemaal. Wat zijn de verschillen? Nou, er zijn heel veel uh, verschillende soorten yoga sowieso. Hatha is de authentieke, dus dat is echt vanuit uh, de oorsprong yoga met allerlei verschillende houdingen. Uh, de yin is dat je langer in een houding blijft, dat je bindvezel zachter wordt en waardoor je meer ruimte krijgt. Um, dan hebben we schouder rug yoga, dat is een uh, vrij populaire of een behoorlijk populaire yoga die echt gericht is voor nek en schouder- en rugklachten. En tegenwoordig zijn er heel veel mensen die dat hebben. Uh, en dan hebben we nog, uh, wat hebben we nog de hormoon-yoga, die is dan weer gericht met name voor de vrouwen uh, op de hormonen, dus de schommeling van de hormonen, waar vrouwen eigenlijk uh, het hele leven lang uh, last van hebben. En als dus ze ouder worden, wat uh, ja, zijn echt grote verschillen, ja, en dat is internationaal. Dus als ik in België ben en die vragen hormoon yoga, dan weten ze wat ze moeten doen. Ja, dat is wel een beetje hetzelfde principe. Kijk, qua leraar of lerares heb je natuurlijk altijd je eigen touch eraan. Hè? Dus je eigen idee en uh, je eigen oefeningen. Maar over het algemeen is er een bepaalde basis. Dus net zoals uh, Body in the Mix of uh, Yoga en Pilaat. Zijn echt weer, weer specifieke oefeningen die met Pilaat te maken hebben. Dus echt voor je, voor je buikspieren en voor je yoga voor je, ja. Uh, uit welke streek? <laughs> nee. Het is uit uh, India. En daar is echt de grondlegger van de, uh, uh, yoga, Patanjali. Dat is de manier die het ooit ooit heeft ontdekt. En uh, Hatha Yoga is echt oorspronkelijk yoga. Dus dat is echt de vorm yoga van, uh, om je spieren soepel te maken, om je, ste je sterker te maken. En uh, vanuit daar zijn heel veel andere soorten yoga ontwikkeld waarom het perspectief is voor de yoga gekozen de vormen die ik geef omdat uh, ik met name uh, ja, de, de vormen die bij me passen en bij wat ik heel, waar ik in geloof eigenlijk en die uh, uh, voor mij fijn zijn uh, die wil ik eigenlijk ook uh, anderen aanbieden ja. Ja, maar, maar je doet veel meer dan yoga. Want ja. uh, je hebt ook uh, privélessen. Uh, ja. Je geeft individuele de detox kuren. Ja, klopt. Kinder yoga dat is, dat is ook nog. Detox kuren uh, zijn kuren die uh, je, eigenlijk je lichaam reinigen. En uh, met name ook je geest, je lichaam en geest tegelijkertijd. Uh, je gaat sappen. Dus je gaat drie dagen sap vast, om het zo maar te zeggen. Om echt die gifstoffen kwijt te raken. Biologische sappen, keltisch ja. zeezout. Keltisch zeezout, ja. Keltisch zeezout is uh, een uh, natuurlijke uh, zout, zeezout uit uh, Frankrijk. En die zit vol met mineralen en vitamine. En uh, met name die mi mineralen, die uh, ja, hebben we vaak nog tekort. Dus, en zeker als je gaat sappen, dan kan het zijn dat je een beetje zo zweverig wordt. Een beetje uh, wat lomer. En dat ja. keltisch zeezout zorgt er weer voor dat je wel die energie behoudt. Op een natuurlijke manier. En zuurkoolzap. En zuurkoolzap, ja. Dat is iets minder lekker over het algemeen. Er zijn sommige die... Ik val al af. Ja, nou, het, het is zo dat uh, zuurkoolzap is Nodig. een natuurlijke manier om je darmen te stimuleren. Dus dan worden ze eigenlijk wat schoner al, om te beginnen met de sappen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, oké, okay, ik wil echt heel graag detoxen. Ik wil heel graag die sappen doen. Maar dat zuurkoolzap, dat laat ik even gaan. Dat is niet zo dat die kuur dan niet kan. Dus het is zo dat op het moment dat je de zuurkoolzap doet, is het een extra stimulatie. Plans, maar zeg je nou, dat is echt even iets waar ik niet aan ga beginnen. Dan kan het ook. Als ik denk aan zuurkoolzap, dan ja. komt mijn maagstuur al omhoog. Ja, het is. Uh, Sommigen vinden. Het, ja, onder, sommige vinden het lekker, maar over het algemeen. Uh, nee, is het en, even doorbij Ja. Mensen kunnen ook hier bij jou opgeven. En dan verblijf je in een mooie accommodatie op een steenworp afstand van de duinen. Ja, klopt. Je hebt ja. luxe appartementen. Ja, nou, ik, dat heb ik zelf niet, helaas. Maar uh, ik, heb, uh, uh, of ik huur het lichthuis in Zandvoort. Dat is een, uh, de voormalige kerk op de Emmaweg. En die is omgebouwd tot, uh, tot hele mooie uh, yoga-ruimte met appartementen, mooie tuin. Dus je begeeft je eigenlijk een beetje in de Balische sfeer, maar wel in Zandvoort. En je hebt alle gemakken van of het mooie, zeg maar, van de duinen en het strand. En dan is het echt een heel uh, arrangement. Dus dan ben je van vrijdag tot en met zondag, wordt je meegenomen in yoga-detox. Dus ook met sappen. Uh, en uh, mindfulness-wandelingen. Uh, um, ja, eigenlijk van alles om een heel pakket aan te bieden nou, om erbij te komen. Jij en huurt het voor jouw ja. cursus? Ja, ik huur dan echt de ruimte uh, met de appartementen. En dan uh, zijn ze daar van vrijdag tot met zondag. Hebben ze een heel arrangement. Ja, een hele ja. mooie ruimte. Ja, het is een, een hele mooie ruimte. Dat is prachtig. Televisie geweest, hè, met de verbouwing. Klopt, met de ja. verbouwing, ja. Ja. ja. Klopt, ja. Ik heb nooit geweten dat het uh, ook dus voor yoga was. Dat, ja. ja, het is heel erg uh, gericht ook, zeg maar, dat mensen daar gewoon kunnen slapen. Dus zonder dat ze yoga doen, Maar ook heel erg op retreats. Dus mensen die juist ja. gebruik willen maken ook van... We hebben een hele mooie yoga ruimte er ook bij. En uh, ja, dus dat is een hele fijne plek ook. Maar nu gaan we naar jouw ruimte. Ja, het is ook een hele fijne plek. En dat ligt. Kerkplein. Ja, klopt. Boven de Hema. Boven de Hema, Je ja. moet die zware deur door de trap omhoog. Die mooie grote houten deur moet je door, ja. Nou, die staat over het algemeen open, dus dan kan je gewoon... En de trap omhoog, ja. En klopt. dan naar Monique. Ja, en dan naar de studio. Dan word je verwelkomd met een open haard. Dus dat is heel fijn in deze tijd. En dan uh, is daar de yoga-ruimte. Wat zijn de openingstijden? Ja, de openingstijden uh, staat sowieso ook uh, natuurlijk op de website... Maar iedere ochtend en iedere avond is er, wordt er yogales gegeven. Ja. En uh, de detoxbegeleiding en de privé kunnen gewoon geboekt worden. Dus dat wordt gewoon op tijden gezet uh, dat er ruimte voor is. Dus dan over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk door de, door de week open te zijn. Uh, mensen die luisteren, die kunnen jou bellen. Ja, zeker. Weet jij het telefoonnummer? Dat weet ik, ja, ja, ja. 06 ja. 55 ja. 173 ja. 021. Ik ga halen. 06 551 730 21. Juist, ja, heel goed. Of even kijken op de, op de website. want inderdaad, De voor, website is... Ja. www.sensoyoga.nl Of e-mail... E-mail info at En niet zet, hè. Het dus is -yoga. Ja, Senso Yoga. En een Senso is Z-E-N-Z-O. Ja, en een yoga ja, erachter. Dan weet ja. iedereen waar ze, ja. zijn. <laughs> waar ze moeten zijn. Ja. Uh, je bent nu een paar weken bezig. Klopt. Officieel geopend, ja. veel belangstelling. Ja, ik... ja zeker. Loopt het. Ja goed, ja, ik ben echt uh, aangenaam verrast uh, hoeveel mensen er komen, hoeveel mensen er uh, proeflessen doen. Het de eerste proefles is gratis, kan je gewoon even kijken wat het nou eigenlijk is. Ook mensen die sceptisch zijn en denken, is dat nou eigenlijk wat voor mij? Of die dat al heel lang willen, maar toch een beetje een drempel hebben. Uh, dus het is eigenlijk voor alles en iedereen uh, om, uh, om gewoon eens te proberen. En je merkt gewoon het heel enthousiast wordt dus het is wel echt heel bijzonder. Als je komt, moet je nog een matrasje meenemen. Nee, geen matrasje, geen dekens, niks. Het ligt allemaal in de studio. Dus de uh, yoga-matten, uh, handdoeken, dekens liggen allemaal klaar. Dus dat uh, je mag alleen jezelf meenemen. Wat is de gemiddelde leeftijd van nu, ja, Dat is heel, uh, heel uh, variërend. Want daar word ik ook wel eens over gebeld. Van, ik ben op leeftijd en ik ben in de 70, kan ik meedoen. Het is echt voor iedereen toegankelijk. Het is wel zo dat sommige yoga-vormen wat pittiger zijn. Dus als als je echt denkt van ik wil wat meer uh, wat pittiger les dan is de body mix en de in plaats wat pittiger en les duurt een uur een les duurt een uur ja en het is dus en als je echt denkt twijfelt van goh welke les past bij mij dan bel je gewoon eventjes ja. ja, dus voor iedere, iedere leeftijd, maar juist. Maar ik neem dat voornamelijk dames heen. Ja, ja, maar ook steeds meer heren. Want, Meen dat nou? Ja, absoluut. En, um, ja, ik zit tegen die zuurkonsap aan ja. te kijken. ja Nee, maar dat heeft niks met yoga te maken, die zuurkonsap. <laughs> dat, dat staat er helemaal los van. Ja. Maar nee, er zijn, ook dat de detoxen, trouwens, wordt er steeds uh, meer en, heren er gedaan. er is nog ja. een woord wat ik niet snap. Ja, nou, vraag En dat is Ayurvedische voedingstest. Ayurvedische voedingstest, ja. ja. Het is een uh, voedingstest dan heb je een goede. <laughs> heb je een goede. Ja. Ja. Ja. Heb je echt. Uh, ah. Dat is wel goed om te onthouden, inderdaad, nou, ah. Scrabble. Nou, dat, is dat, dus. dat is een voedingstest, dat, dat er wordt gekeken wat voor type. Dus dat is ook vanuit de Indonesische voedingsleer uh, hè, wordt er gekeken van welke type je nou eigenlijk bent. En um, dat niet alle voeding eigenlijk voor iedereen voor hetzelfde is en dus voor iedereen goed is. Dus het ligt er heel erg aan even. Kort gezegd dus heb je een vuur, water, aarde en... Um... Uh, ja, vuur, water en aarde, zeg maar. Die zijn onderverdeeld, pita, kap en fata. Dat zijn weer lastige termen. Um, en verschillende types. Dus als je een vuurtype bent en je eet heel erg uh, kruidig eten. Dan wakkert dat juist dat vuur aan. Dus dan kan je heel erg onrustig van worden. Terwijl je misschien denkt, oh het is lekker en het is goed voor me. Uh, maar dat past dan eigenlijk helemaal niet zo goed bij je. Dus dan wordt er gekeken met een test van wat voor type je bent. En wat voor voeding nou eigenlijk bij je past. Dus Ik wil dat... helemaal geen test. Ik wil <laughs> uh, uh, yoga ik kan me maar voorstellen. Rustig in een of andere houding liggen en denken. Ja. Dit dus de is het de, dus de vrouw. En mannen hoor. Echt waar. Dus die zijn erbij. Maar dat, dat zijn dus twee verschillende dingen. Hè. Dus dat ja. is wel goed om even te benoemen. Uh, de Ayurvedische voedingsstress en het programma. Dat is één ding. Dat is iets wat je kan gaan doen als je dat wil. Als je echt je lichaam wil reinigen en wil sapkuren. Maar yoga is iets eigenlijk. Dat is de basis. Dus dat, dat wordt iedere dag gegeven. En als je een detox programma wil, dan. Dan maak je daar een aparte afspraak voor. Dus dat zijn weer twee verschillende dingen. Ja, en ik dus is voor mij duidelijk. Zonder angst kan je gewoon <laughs> komen yoga. <laughs>